En, uh, toestand. en al Je weet precies waar die blinkend weg is? Uh, uh, nou, ik wist het niet, maar ja, je hebt uh, het zo goed uitgelegd. Van de Zandverslaan of ga je op een gegeven moment linksaf een heel smal straatje naar de vroegere Manege? Ja. Nou, we praten over dat stukje straat, okay. 50 meter. Het is meer een pad. Uh, so. Ja, de, de klinkertjes liggen allemaal los en scheef en dergelijke. Maar dat weggetje moeten ze dus uit de openbaarheid onttrekken in verband met die natuurbrug. En dan hebben we daarna de, de blauwe tram. Ja, CDA die heeft een voorstel ingediend om dat te gaan herstructureren, de zalen ja. erboven gezien alle problematieken. Ja. Het vreemde is dat alle verenigingen die daar ruimte huren, nog in één een, een contract heeft gehad, een ja. huurcontract heeft gehad. Dus niemand weet nou precies haal, ze gaan open daar. wat je moet gaan betalen. Ja. Ja. Ja. Uh, en ja, ja, de het de CDA die wil eigenlijk de gaan de herstructureren, de ze hebben gezegd, zou die bibliotheek nu naar boven te kunnen? We gaan naar de raadsvergadering luisteren. We zijn okay. de klok van 8 uur. ...met een aantal seconden gepasseerd. En dat betekent dat u alle klaar zit om naar agenda punt 2 te gaan... ...en dat is het vaststellen van de agenda. Zijn er uwzijds voorstellen tot wijziging of aanvulling? Ik kijk rond. Ik constateer dat niet het geval is. Dan stel ik u voor de agenda op deze wijze vast te stellen... ...en dan gaan we die agenda behandelen. Ik leid af uit uw instemmend stilzwijgen dat het akkoord is... En we gaan naar agenda punt 3. En dat zijn de basisscenario's en uitgangspunten... ...herstructurering, gemeente Zandvoort en paswerk. Is er behoefte aan debat op dit dossier? Dat is... Nou, dan gaan we daarmee aan de slag. En als ik het goed heb gehoord... ...hoorde ik meneer Bluis voorzichtig ja zeggen. Klopt dat? Ik, ik wilde wel echt een beetje... ...we hebben best wel een beetje, beetje debat over uh, hebben. Zodat de wethouder en ons uh, lid daar een beetje meeneemt mee in wat, wat, wat, wat daar, uh, met die, kijkend naar die scenario's, uh, hoe, hoe hun erover denken. Want zij zijn toch een beetje onze voorportalen. En dat lijkt mij verstandig om dat even kort te doen en daarna nog een korte discussie te hebben. En dat wilde ik graag voorstellen bij deze. Ik ga het draaien zoals u wilt en voor de luisteraars thuis met ons lid. Daar wordt ons raadslid meneer Kramer bedoeld, die in het algemeen bestuur van paswerk zit. Zo leg ik hem even uit meneer en dat klopt hè. Um, is het dan een idee uh, dat de wethouder een korte afrap geeft? Een kleine ontwikkeling? Dat is yes, prima voorzitter. Nee, um, ja, dus na jouw discussie. Ik, uh, ik, ik heb u gisteren informatie eronder verteld. Uh, dat het natuurlijk niet alleen aan zandvoet is om uh, een keus te maken. Maar uh, dat dat uh, een gezamenlijkheid is van uh, alle participanten in de gemeenschappelijke regeling. Zijn de Haarlem... Heemstede, haarum HM Bloemendaal en Zandvoort. En dat maakt dat je op een gegeven moment, als je gezamenlijk door wil, in ieder geval zult moeten zorgen dat je tot, uiteindelijk tot één scenario komt. Nou, daar kun je verschillende invalshoeken in bewandelen. En uh, wat wij gedaan hebben is, uh, de diverse gemeenten hebben hun eigen uh, uh, scenario's uh, omschreven... ...allemaal wel afgeleide van uh, drie basis- of uh, moederscenario's... Die, uh, ...die opgesteld zijn vanuit uh, HLM, uh, Heemstede en Zandvoort. Een driemanschap heeft dat uh, geproduceerd. Nou, daar, um, ik heb daar vanmiddag overigens uh, een vergadering over gehad bij Paswerk. Uh, dus wat dat betreft is het allemaal hoogst actueel... En uh, ik vond eigenlijk dat uh, de snelheid die men uh, wilde betrachten, en uh, dat heb ik ook vanmiddag gezegd, uh, in een iets te hoge versnelling staan. Want als wij hier nu over onze uh, scenario's uh, met elkaar gaan praten, en je wil eind, uh, eind april wil je al een, een complete uh, alle raden bij elkaar hebben om uh, daar een eerste keer uh, met elkaar over te praten, kennis te nemen van allerlei standpunten en zo. Nou, Dan moeten we toch even ietsje verder in de tijd schuiven. Want we hebben gewoon meer tijd nodig. Op het moment dat hier de raad een advies heeft gegeven. Dan moeten wij uh, uh, daar weer mee aan de slag. En als je kijkt wat er in de, in, in, in de loop van de geschiedenis is gebeurd. Is Paswerk uh, heeft zich ontwikkeld van een, uh, van een uh, sociale werkvoorziening. Dus echt een SW bedrijf. Naar een uh, breed uh, leerwerkbedrijf. Met daarin uh, dus SW dat ligt voor de hand natuurlijk. Maar daarin ook uh, reïntegratie, uh, wetwerk en bijstand. Uh, met daarin ook een poot aan bijzet. Algemene wet bijzondere ziektekosten, dagbesteding. Uh, vervolgens zijn er allerlei andere uh, zaken aangekoppeld. Uh, allemaal met het oogmerk om een breed leerwerkbedrijf te worden voor alle uh, mensen die daar gebruik van moeten gaan maken. Uh, straks met uh, wet werken afmogen. Dat is al ingezet in een veel eerder stadium voordat er nog bespraken was... van de wet werken af mogen. In, uh, in 2008 heeft dat zijn beslag gekregen. En vervolgens hebben we... Uh, hebben dat allemaal... handen en voeten gegeven... en is uh, men daarmee aan de slag gegaan. Dat betekent dus veel meer ook... Werkgevers, uh, focussen op werkgeversbenaderingen... om straks mensen... Uh, naar de arbeidsmarkt te kunnen krijgen... Uh, het werken ook aan, want het heeft men zich eigen moeten maken. En hij heeft dus ook daar speciaal medewerkers voor aan moeten nemen. Die specialiseerd zijn in uh, reintegratietrajecten. In, uh, in scholingen en dat soort zaken. Binnen zo'n bedrijf als paswerk. Verder heeft men besloten om uh, de focus van productie te verleggen. Naar dienstverlening. Wat we dan ook veel, veel zien met schoonmaak. Uh, facilitair werk bij andere bedrijven. Groenvoorzieningen. Uh, paspost en dat soort zaken. Nou als je daarna kijkt, dus even, nou, vanaf 2008 heeft dat bedrijf zich op die wijze ontwikkeld dan, uh, en je kijkt naar de scenario's dan, uh, en je komt bij, bij een scenario waarin staat paswerk uitkleden tot slechts één beschut werkplaats dan ben je natuurlijk bezig met een behoorlijke kapitaalvernietiging. Al het geïnvesteerde wat je dan gedaan hebt vanaf 2008 en zelfs ook wat daarvoor zou je dan eigenlijk uh, in één keer uh, overboord gooien, want dan zou. omdat we natuurlijk terug moeten van, eh, landelijk moeten we terug van, uh, van 90.000, 100.000 ongeveer naar 30.000 in 2018, en dat betekent dus dat, uh, dat twee derde uit uh, paswerk uh, ook moet verdwijnen aan, aan uh, WSW'ers, aan beschutwerk. en uh, dat houdt in dat we er nog een, een 200 overhouden, 250. ...mogelijk 300, want het hangt een beetje af van de taakstelling die we, die we krijgen... ...nog met ingang van uh, 1 januari 2013. Nou, dat betekent nogal wat. Dat betekent een uh, vrij grote, forse ingreep in, uh, in het bedrijf. afvloeiing. Je blijft zitten met een, uh, met een enorm groot complex... Uh, ...met uh, bedrijvencomplex... Uh, ...waar in deze tijd... ...met uh, het leegstand van heel veel bedrijventerreinen... Uh, je ja, daar in ieder geval geen, uh, geen euro voor zo ongeveer. Dus wat dat betreft uh, kom je dan aardig zwaar weer. Plus uh, en dat heb ik gisteren ook al verteld je komt dan ook in een situatie terecht dat je door de korting die er wordt toegepast op uh, de uh, rijkssubsidie per, uh, per SE zoals dat dan mooi heet standaard eenheid. Dat is dan hetzelfde als een FTE in de, binnen onze begroting um, en die gaat voor 27.500 en dus dat zijn dan twee hapjes vanaf. Terug naar 22.500. En dat uh, maakt dat wij in ieder geval uh, voor een fors aantal jaren, precies weten we het niet, want we weten nooit wat het omslagpunt precies is, maar dat wij een, uh, een 4,1 miljoen regionaal tekort komen op jaarbasis bij paswerk. En dat uh, houdt voor Zandvoort. Uh, ik heb het nog niet precies uitgelegd, maar ik denk dat het met David Land anderhalf tot twee ton op jaarbasis die we dan zouden moeten nou, dat is als je alleen maar kiest voor beschut werken. Uh, dan kun je zeggen, van, nou het is beschut werken. Maar uh, ze mogen ook een stukje uh, reintegratie doen van de uh, SW's die er nu nog zitten. En die moeten uitstromen. Dat leggen we ook bij paswerk. Uh, dan maakt het evengoed het tekort niet kleiner. De volgende variant is. Uh, je zou kunnen zeggen, wij maken weer gewoon een gemeenschappelijke regeling. Met het hele brede scala van weer werkbedrijven. Eh, daarvan is becijferd eh, als ze dat met z'n allen doen, dan verwacht men in 2015 een positief netto-resultaat. Maar allemaal gebaseerd op aannames, natuurlijk, hè, want je hebt geen enkele zekerheid op dit moment. Nog. De wet is zelfs nog niet eens vastgesteld. Uh, maar een, een, met, een, dan verwacht men een uh, structureel positief saldo van om en nabij de 800.000 tot 1 miljoen. Oh ja, daar weet ik niet precies, wat ik zit zo maar uit mijn hoofd te doen. Ik heb het over scenario dat, dat, dat we een gemeenschappelijke regeling doorzetten. met uh, ook de reïntegratietrajecten. waarbij dus uh, zeg maar eigenlijk uh, de, het paswerk ook de strategische partner is. bij uh, reïntegratie, et cetera. En uh, dat wil dus niet zeggen dat er verder niet wordt aanbesteed. Want dat. Uh, want als je kijkt naar. we hebben. Uh, we hebben straks ongeveer 4300 mensen in uh, de wetwerken naar vermogen in onze regio. En uh, kijkend naar wat paswerk aan zou kunnen, op dit, wat, wat men op dit moment weg zou kunnen zetten, is dat 25% van, uh, van het aantal uh, wat paswerk dan zou kunnen uh, behappen voor uh, reintegratie, etc. Dat is ook een minimum aantal, denk ik, om het bedrijf ook uh, levensvatbaar te houden en te komen tot dat bedrijfsresultaat hoe meer je daar onderbrengt en hoe meer resultaat je daar hebt... dan uh, kom je ook uh, weer in de betere cijfers. Maar nogmaals, uh, het, uh, er zijn ook andere bedrijven... die uh, dit soort trajecten kunnen doen. En die hebben vaak gespecialiseerde trajecten. En uh, die bijvoorbeeld, die pas weer die niet biedt. Nou, daar moet je naar kijken hoe je dat dan gaat doen. Uh, een, uh, een, een volgende variant op, dat GR, uh, op die GR-variant die ik net noemde... Uh, ik heb u gisteren ook verteld. Hè, dat wij volop in de samenwerking, uh, de samenwerking zoeken met Haarlem En daar ook druk mee bezig zijn. En bezig zijn ook die dingen in elkaar te vlechten. Hè, ook het hele proces. Nu rondom uh, die uh, transitie. Uh, WSW. Uh, Een volgende mogelijkheid zou kunnen zijn. Dat Haarlem, uh, Op de Zandvoort. Samen uh, verder gaan in het proces. En waarom zeg ik dat? Omdat... Uh, ...de geluiden die uh, er de afgelopen tijd uh, toch wel uh, om ons heen gekomen zijn... ...en het is ook niet voor niks dat wij de richting van uh, de samenwerking met Haarlem hebben gekozen... Um, ...dat uh, Heemstede en Bloemendaal er toch anders in staan dan, uh, dan Zandvoort en Haarlem. En ik noem met name Heemstede en Bloemendaal... ...Haarlem-Lieus-Panerwouden uh, zweeft ertussen in. Um, en dat zou dus kunnen betekenen dat je eigenlijk een variant krijgt op die uh, gemeenschappelijke regeling. Nou, en dat zijn nog allerlei andere varianten uh, mogelijk, maar dat moet allemaal uitgewerkt en uitgezocht worden. En doorgerekend worden, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het belangrijkste. Uh, alles moet uh, heel goed doorgerekend worden. Maar als u het aan mij vraagt, zeg ik, uh, gooi uh, de oude schoenen niet weg. Uh, want er is heel veel werk verzet de afgelopen jaren bij paswerk. Er kan nog heel veel verbeteren Er moet nog heel veel verbeteren. Maar er zijn grote stappen gezet... Uh, ...voor het breed, uh, brede leerwerkbedrijf. En... Uh, we, we, ...wat we weten is dat we in ieder geval altijd dat tekort krijgen... ...op het WSW-deel. Nou, dan kun je zeggen... ...nou, we zetten de rest dan weg... ...maar dan gaat het naar andere bedrijven... ...en die bedrijven moeten winst maken. Dus dat winstdeel komt dan niet terug in het bedrijf. Pas werk, maar verdwijnt in de zak van de commerciële exploitant. Daar is niks mis mee verder... Maar uh, als wij zo'n bedrijf hebben wat we in de lucht moeten houden en we moeten op jaarbasis 4,9 miljoen toeleggen, dan, uh, dan is het natuurlijk ook handig dat dat bedrijf ook wat terug kan verdienen om dat verlies weer weg te werken. Um, en dan is er nog één uh, punt wat ook in, uh, in uh, de ontwikkelingsrichtingen staat, maar eigenlijk niet direct een uh, scenario is, maar een mogelijke uitwerking uh, aan de hand van de, uh, eventueel gekozen scenario's. En dat is om een schaalvergroting toe te passen door samenwerking te zoeken met uh, het zijde WIG-groep, dat is Eimond, het zijde AM groep, dat is uh, uh, Amsterdam, uh, Amsterdam, Meerlanden, Harlem meer, um, het zij met beide. Maar je moet ook weer oppassen dat dat niet weer veel te groot wordt. En ik heb geen flauw idee of die uh, die andere bedrijven dat ook wel willen. Maar als je die krachten zou kunnen bundelen, dan haal je weer veel meer know-how in eigen huis. Um, nou voorzitter, ik denk dat dat een aardig voorzet is voor, uh, tenzij men nog. Uh... Zullen we eens kijken wat uh, het debatrondje gaat opleveren? Meneer Kramer, uw naam is genoemd. Wilt u als eerste daar iets aan toevoegen? Of zegt u, ik wacht even de ronde verder af'? Nou voorzitter, ik denk dat het eerder een stuk is voor het college, dan voor iemand die vertegenwoordigd is in uh, paswerk. Als dat op dat moment uh, ook uh, zo uh, bij mij hier naar voren was gekomen, had ik daar ook een uh, standpunt over kunnen innemen. Maar okay. u overvalt mij daarmee. Nee, nee, ik, ik wilde u niet passeren, dat was de enige reden, want meneer Pluis noemde u. We nee, gaan naar meneer Pluis. Ik, ik wil alleen even duidelijk maken, ik heb niks met deze nee. te maken en dat is ook zo niet in paswerk. Oké, okay. dus. dank u wel. Zo, is dat ik laatste op zuurverhouding. Nee, zuurverhouding. Ja. Ja. Meneer Bruijs. U was de aanjager. Ja, nou, ik, ja, ik probeer er ook even wat los te maken Heeft, en, nee, op, op zich, die scenario's... Hey, u, u gaat ook wel een andere kant op. Dus die scenario's die hier genoemd zijn. Want het scenario wat u noemde, staat hier ook dus niet in. Dat is altijd het moeilijke. Want, kijk, ik denk inderdaad dat, uh, dat beschut werken... Dat, dat, moet je, dat moet je sowieso uh, uh, doen op de manier zoals je dat nu hebt gedaan. En dan is het vraag of ik dat dan in een groter verband zou kunnen doen omdat je dan zou kunnen zeggen bepaalde afdelingen zouden beter bij elkaar kunnen passen en we zouden daar een efficiëntieslag kunnen maken maar dan kijk ik al in de afstand hè, waar de mensen allemaal vandaan moeten komen, of dat allemaal haalbaar is maar daar kan je dan daar kan je dan nog wel eens over nadenken dat je zegt van uh, die social firms hè, wat genoemd wordt, daar zou je wat mee kunnen je zou zeggen zo'n social firm nou, daar, kan je nog over, daar kan je nog wel even over nadenken maar om het het, het geheel te vergroten. Kijk, ik denk ook dat wat we daar hebben, enerzijds uh, de, de, het hele verhaal rond uh, de paswerk zoals het ooit ontstaan is, en, en dan de verdere invulling die er nu aan wordt gegeven, dat je dat inderdaad ook niet overboord moet zetten. Maar oké, okay, er moet bezuinigd worden. Kijk, ik ja, kan ook, ik heb natuurlijk, kijk toch naar die getalletjes die er, er zijn. Hè? Uh, iemand, de mensen die daar werken verdienen over het algemeen het minimumloon. We krijgen daar een bepaalde subsidie voor. Ik kan ook zeggen we, we, we, we geven die subsidie aan, die uh, dat betalen we uit hun loon en, en, en, en we bouwen dit verder af. En, en wat, wat willen we dan nog meer met die mensen? Maar we, we hebben een, willen die mensen aan het werk houden, willen zodat ze dat zinvol bezig zijn. Nou, dat is van klein naar heel groot geworden. Dat heeft met ons welvaartsniveau te maken. Nou, we komen nu in een, in een andere situatie terecht dat er minder is. Dus ja, moet je gaan herbezinnen. Van hoe, hoe je, hoe, en het is ook wel eens goed om terug te kijken van hoe je ooit begonnen bent en waar je nu staat. En, en dat zie je bij al, al deze zaken. Uh, he, de zwakkeren in de samenleving, die, uh, ja, die, die, die moeten dan, uh, die krijgen wordt dan een bepaalde partij zegt, die moeten dan altijd de klappen opvangen. En waarom moeten die de klappen opvangen? Omdat het systeem wat we eromheen hebben gebreid zoveel kost en vraagt. Dat, ...dat het wel ten, ook ten koste van die mensen moet gaan. Als je zou zeggen, we zouden het heel, nu opnieuw moeten doen... ...zou je het heel anders kunnen ingeren. Dus, dus het is ook goed om te kijken naar een hele nieuwe invalshoek. En eigenlijk is dat... Ja, ...de wethouder zit niet in dit kabinet, dat weet ik wel. Maar dat is eigenlijk ook de essentie geweest... Van, van, ...om dat van, van 90.000 naar 30.000 terug te brengen natuurlijk. Want ja, het gaat om 60.000 mensen... Ja, waarvoor kan je die niet in het bedrijfsleven kwijt op een of andere manier... Nou ja, dan krijg ik nu de discussie, dat moet nu gaan gebeuren. En waar, waar denk ik, de bedrijfsleven zich alweer zorgen over. Welke regelgeving wordt daar aan gehangen volgens, om mensen geplaatst in die bedrijven te krijgen? En daar, waar, daar maak ik mij dan wat zorgen over... van, van hoe zich Bluis, dat gaat ontwikkelen. Meneer Bluis, u daagt de wethouder voor ik aan mijn ja, linkerhand. En die wil graag uh, iets toevoegen. Ja, nee, mijn mevrouw, maar al zeventien al, al, al zinnen terug uh, vroeg de voorzitter en niet voor niks. Want anders dan krijgen we daar een verkeerde voorstelling van zaken. Wat de heer Bluijs zei van, uh, ja, laten we nou maar dan, wat, we kunnen natuurlijk ook gewoon zeggen, we, we doen het ding op slot. En we, geven, we pakken die subsidie die we krijgen uh, en uh, dan geven we dat aan die mensen als loon. Nou, uh, dat is een hele, uh, misschien een hele leuke gedachte, uh, maar die uh, is zelfs niet bij uh, meneer De Krom opgekomen. Laat staan bij uw vrijgenoot Bert Vries. Die zaten er toch iets anders in. En bovendien is de wettelijke verplichting van de gemeente om ervoor te zorgen... dat mensen op een of andere wijze nu nog die 90, maar straks minimaal die 30.000 beschut kunnen werken. En we krijgen de plicht gewoon op ons nek om voor al die anderen plekken te zoeken op de arbeidsmarkt. Dus... Zeg nou niet van uh, wat, dat kunnen we nou even heel makkelijk doen. Dat zeg maar dat zeg vind ik ook niet. Nee, nee, nee, nee, ik ik probeer ik een was beetje te sacieren. We gaan nu terug. Hè. Um, <coughs> bovendien is het niet zo, uh, en, en dat is het vervelende: um, dat um, mensen in de SW dat die een minimumloon hebben, uh, dat is een hele grote misvatting, die hebben 140% van het minimumloon. En, uh, en, ...en naarmate men langer uh, in een SW bedrijf zit... ...en ook daar een kleine promotie uh, doormaakt... ...verdienen die veel. Ik heb het wel eens gebruikt het voorbeeld hier... ...volgens mij, als wij hier iemand samen hebben van paswerk... ...die de zeeleek moet schoonmaken... ...samen met iemand met minimumloon... ...en ze gaan toevallig over hun salaris spreken... ...dan gaat degene die, dat, uh, die met dat minimumloon... ...die gaat huilend naar huis. Want die is 100% inzetbaar... En de SW niet. He, dus die heeft een verdiencapaciteit van 100%. En die gaat zo met 400-500 euro minder naar huis. En dat heeft te maken met het uh, loongebouw. Wat uh, in 1998 door het Rijk is overgeheveld naar de gemeenten. En nu wordt er op gekort. Maar wij worden als gemeente niet gecompenseerd. En dat is het hele punt. Hij zegt van ja u zit niet in het kabinet. Nee, uh, uh, daar wil ik ook niet zitten. Um, maar... Ik omarm de wet werken naar vermogen. Dat heb ik hier altijd gezegd en dat blijf ik zeggen. Want ik heb altijd gepleit voor uh, één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt... en weg met die schotten en noem maar op. Dus daar, laten we daar geen misverstand over bestaan. Waar het om gaat is en hoe krijgen we dat dan gefinancierd. Dat is het zware punt. En vandaar dat je met die scenario's bezig moet. En vandaar dat we ook hebben gekeken van als we alleen beschut werken... kunnen we er dan uitkomen... Op het moment dat de raad zegt van luister, wij doen verder ons eigen werk, we zorgen voor die reintegratie. dat we dat bij commerciële bedrijven wegzetten, et cetera, et cetera. En wij nemen voor ons rekening dat we tot in lengte van jaren, ik vraag me niet precies hoeveel jaar, maar het kunnen er zomaar 20 25 zijn. Maar op jaarbasis 2 ton moeten gaan bijleggen op de SW. Want daar komt het dan nog neer. Als de raad dat vindt, dan zeg ik nou prima. Als u die middelen beschikbaar bestellen. En tot in lengte van jaren die, die, die last op uw nek wil nemen. Prima, maar wel onverstandig. Kan de wethouder daar iets specifieker over zijn? In wat voor zin? Nou, u zegt die twee ton op, op ons nek te nemen. Maar is het niet zo van uh, die SW'ers, die, die hou je überhaupt in dienst? Dus of die dan bij paswerk zitten of wijzen dan op plaats, maakt niet uit. Maar u zegt voor de komende 20 jaar, maar er zullen ook SWS bij komen. Dus ik snap niet zo bij nee, dat. Nee, nee, er komt geen SWS bij. Er moet, er moet een afvloeiing komen. Van 90.000 zijn er 100.000 plus de wachtlijst, dus er zijn ongeveer 110.000, 115.000. Dat moet terugvloeien naar 30.000 in 2018. En uh, dat houdt in, uh, dat, en zo staat dat ook in de, in de, in de maatregel die getroffen is. ...dat er voor elke drie die eruit stromen... ...er een nieuwe... ...SW'er... ...mag worden aangenomen... ...maar dan praat je dus echt over iemand... ...die echt helemaal aan de onderkant... ...van het verdienvermogen zit. Dus Ze hebben nog niet precies de criteria... ...maar de, de, de criteria zijn ongeveer zo... ...0 tot 20%... ...is uh, dagbesteding. Dagbestedingsarbeid. 20 tot 40... Is beschut werken. Samen is het dan beschut werken, maar 2040 is het dan beschut werken. En daarboven moet je uitstromen, reintegreren, begeleid werken. en volledig doorstromen naar de, naar de arbeidsmarkt. Dus het duurt tot in lengte van jaren. Ja, ik heb het staatje niet, niet bij me. Um, wanneer mensen uitstromen. Ik zei gisteren, 2051, dat de laatste uh, SW die nu uh, in het, in het bij paswerk werkt. Uh, uitstroom, maar het is 2057. Maar meneer Toner, is het dan niet zo dat er toch in de toekomst mensen tussen de wal en het schip gaan vallen? Uh, hoe, die... hoe wordt dat opgevallen? Nou, de, de, de grootste kans dat mensen tussen het wal en het schip gaan vallen is bij de Wajong. En uh, daar moeten we dus ook daar moeten we heel goed naar gaan kijken. Uh, dat is de groep uh, waarbij, uh, waarbij uh, algemeen verwacht wordt, uh, verwacht wordt dat, daar, uh, dat daar het meest zwaar weer op komst is. Uh, maar, maar wat ik zei, ook voor onze portemonnee is, uh, is uh, zwaar weer op komst. En, uh, ja, dat is, uh, en dus moeten we aan de ene kant pijnlijke beslissingen uh, nemen. Maar aan de andere kant ik blijf, de andere, blijf ik altijd optimistisch. En ik roep ook continu, als wij creatief, slim, integraal en vraaggericht gaan werken en blijven werken, dan moeten we een hele eind komen. Maar dat we tekort komen is een ding dat zeker is als we alleen beschut werk doen. Meneer Bouwer Wilson. Dank u voorzitter. In de inleiding staat voor gemeentegeld dat het huidige beleid van de ordekant van de arbeidsmarkt niet vol te houden is. En op pagina 12 daar staat met uitgangspunten onder pijpunt 7: financiële risico's moeten worden geminimaliseerd. En dit betekent dat Zandvoort maximaal niet meer uitgeeft dan zij van het Rijk aan financiële middelen krijgt. Wat wij tot nu toe hebben gehoord. Strook niet met datgene wat in deze nota staat ten aanzien van de basisscenario's. Betekent dat dat wij niet het maximale moeten doen om uh, ons solidair te, te, te weten en te betuigen met degenen die in die omstandigheden zitten en die het onderkant van de arbeidsmarkt uh, vertegenwoordigen? Nee. Maar op het moment dat je in feite je uitgangspunten serieus neemt. ...dan zul je met alle die je, optimisme die je in je hebt en met alle uh, effectiviteit die je gebruikt om datgene te doen met de bescheiden middelen, te bescheiden middelen die je daarvoor van het Rijk uh, ten dienste staan... ...ja, dat moet je natuurlijk gewoon doen. Maar je moet zakelijk genoeg zijn, voorzitter naar mijn idee om consequenties te trekken uit deze conclusies die in uw eigen uitgangspunten eh, staan, in de basisscenario's staan. En dat betekent dus dat je eh, kunt constateren dat er niet voor niets geen akkoord is tussen het VNG en het kabinet eh, over het onderdeel van het, uit het bestuursakkoord eh, waar we het hier over hebben, waar het de SD betreft. Maar dan zul je ook iets moeten doen. He, want dit constateren elke keer opnieuw, dat we wel een opdracht krijgen, maar te weinig middelen om die uit te voeren. Ja, dan, dan moet daar op een gegeven moment toch wel een consequentie aan worden verbonden. En dat betekent dat je dus ook een visie moet hebben hoe je daarmee omgaat. En ik begrijp dat wij als kleine gemeente ten opzichte van onze landelijke overheid... Eh, nou niet echt een grote vuist kunnen maken. Maar als je weet dat er gemeenten zijn en gelukkig behoort Zandvoort daar niet toe... die in grote problemen komen als gevolg van, dit, eh, van, deze, eh, eh, van deze doelstellingen die eh, van het Rijk eh, op ons afkomen... Dan zul je toch daar iets mee moeten. En ik vind dat wij daar ook iets mee moeten. Er moet dus naast alle uh, inspanningen die je doet om het met de beperkte middelen die je hebt zo maximaal mogelijk voor elkaar te boksen, moet er ook een inspanning zijn om uh, de consequentie van wat wij in veel gemeenten constateren... gelukkig in Zand wordt in beperkte mate... maar er zijn gemeenten die... dramatisch daarmee te maken krijgen... dan zal daar een consequentie aan moeten worden verbonden. En dat kan niet... Voorzitter, mag ik, ik even de... vragen, meneer bouwberg de... welke conc conc conc conclusie zou u dan daaruit willen trekken? Um, ik zou het, ik zou, ik zou het uh, om willen draaien. Op het moment dat u daar geen consequenties aan verbindt... hoe kunt u dan zeggen dat u... de risico's... wilt minimaliseren... Hetgeen betekent dat Sandvoort maximaal niet meer uitgeeft dan ze ontvangt. Dat kan Sandvoort niet. U heeft het net gehoord. Er komen alleen al op grond van de, de, de, de tekorten die u heeft gehoord. anderhalve ton op jaarbasis tekort. En ja, maar het... als u dus als u zegt van, dat kan niet. Maar dan is mijn vraag. welke consequentie zou u dan wel willen trekken? Voorzitter, het gaat erom dat u consequenties moet trekken. uitgeen wat hier op uw eigen, in uw eigen nota staat. Meneer Pluis. U moet namelijk dus. Aanhangig maken. het feit dat u zegt. dat u niet meer wilt uitgeven. en dat u maximaal. Uh, niet meer wilt uitgeven. dan u van het Rijk ontvangt. En dat betekent dat u dus niet anderhalf ton gaat toeleggen. want dat zou namelijk de consequentie zijn. van wat in. Deze, dat staat toch in. deze nota staat. ja, maar u doet het wel. En dat is. En dat is, en dat is ik, ik niet in overeenstemming met elkaar. Ik, ik, kijk, de, de, de wethouder. probeert een beetje mijn verhaal. me uh, wat, wat, wat af te remmen. maar ik nogal positief ben over het feit dat je met, door, door dit kabinet ingezet beleid, van, van, van 90 of van 100, terug te gaan naar 30, en door gewoon te zeggen, die 60.000 die moeten gewoon in het bedrijfsleven worden opgevangen. En dat heeft iemand van, uh, van de werkgeversorganisatie laatst ook op de televisiegroep En ik denk dat dat ook gewoon de plicht is. Klaar, punt. En dat moet gewoon geregeld worden. En toen ben ik verder gegaan in mijn verhaal. Toen heb ik gezegd van en, en, en wij moeten dan eens opnieuw kijken naar hoe wij al dit soort systemen hebben opgetuigd en gedaan. En voor wat het geworden is. En in een welvaartsstaat wordt dat alleen maar groter. Nou, volgens mij staat in onze uitgangspunten die we nu moeten vaststellen, punt 8 en 9, dat de wethouder ook zegt, ja maar jongens, we moeten er toch mee doen. Hij geeft wel aan dat het heel moeilijk wordt en misschien niet lukt. Maar de uitgangspunten die we hier kiezen, en dat is ook bij 7, dat wij met dat geld uit moeten gaan komen. Nou, en daar, daar gaat het dus nu op gestuurd worden. En daar komen dus nu de scenario-discussie over. En het, daar moeten we dus uit zien te komen. Voorzitter, voorzitter toch even, even, even kijken naar wat er precies staat. Hè. Want er staat niet dat we niet op de WSW willen toeleggen. Er staat... De gemeente Zandvoort accepteert geen tekort op andere activiteiten dan de WSW-activiteiten. Want wij, als wij zouden zeggen dat accepteren accepteert niet op WSW-activiteiten... Dan, uh, dan staan we binnen de kortste keren... Bij, uh, met, met onze pet in de hand uh, in Den Haag... en uh, om ons excuus aan te bieden... want de minister zal ons verplichten... om die WSW uh, aan te vullen. Want dat is namelijk een, een opgelegde taak. Dus daar kunnen we niet onderuit. Dus even goed scheiden... we willen niet toeleggen op uh, reintegratietrajecten... en dat soort zaken. Maar uh, we, uh, we moeten... Accepteren dat op die WSW die anderhalve, twee ton waar die heer Barber ook over had, die moeten we accepteren. Nou, en, en daarvoor zeg ik dus: dat gaan we, dat, mijn idee is om dat te compenseren, te gaan compenseren uh, en misschien zelfs nog, uh, nog wat aan te verdienen door uh, het breed uh, leerwerkbedrijf te laten uh, voortbestaan. Ik dat dat ben het daarom... helemaal mee eens, want dan mogen ze ook, als, als je zo'n bedrijf neerzet, dan, dan zit het. Een wat andere kant aan als alleen maar uitvoering van een bepaalde taak. Nee, dan ja. krijgen ze mee dat ze kostenneutraal moeten werken. ...en nou, dan moet je ook de ruimte ja. geven hebben om dat te doen. En dan krijgen ze iets wat, uh, ja, wat commerciële ja. functies, zou ik bijna kunnen zeggen. Maar ik denk ja, dat het juist goed is. Dat moet juist stimuleren. Ja, dat klopt. Het is ook een beetje onze eigen schuld, want de wethouder begon over, over dat loonhuis. Het is dat wij veel te ruimhartig zijn geweest met het uh, toebedelen van extra functies aan mensen. Waardoor mensen een hogere schaal terechtkwamen En dus een veel hoger loon kregen dan uiteindelijk waarop die WSB dan berekend zou kunnen zijn. En dat is echt beleid geweest van paswerk. En daar zijn we zelf dan ook schuldig aan geweest. Dat we ja, de, die lonen zo gigantisch hebben laten stijgen. Nee, dus, uh, nee, wel veel Wilsson. Ja voorzitter, um, um, interessante discussie. Uh, toch uh, de vraag aan de wethouder. Welke consequentie hij wil verbinden aan het feit dat hij in zijn inleiding constateert dat het huidige beleid voor de onderkant van de arbeidsmarkt niet vol te houden is. Gaan we er nu vanuit dat het wel vol te houden is of gaan we er nu vanuit dat het niet vol te houden is? Daar wil ik dan wel graag duidelijkheid over hebben. Dag, kort moment Toner. Wij gaan ervan uit dat als we zo doorgaan als we nu doen, het niet vol te houden is. En daarom uh, we een slag moeten maken een andere kant op. En dat is, ja, ik, het wordt een mantra misschien, maar creatiever, slimmer, integraler en vraaggericht. Meneer Babagilsen, u heeft antwoord op uw vraag. Nog behoefte aan een afronding van uw onderdeel van het betoog? Ja, want um, er, er wordt ook een link gelegd uh, met het bestuursakkoord. En het feit dat het niet voor niets is, uh, dat, het, dat de VNG en het kabinet over dat... ...onderdeel over waar we nu over praten... ...uit het bestuursakkoord... ...dat daar uh, uh, geen akkoord over bestaat. De vraag is... Uh, ...wat gaan wij doen... ...op het moment dat bekend is... ...wat daar uitkomt. Gaan we dan kijken of datgene... ...wat daar uitkomt... ...past in de visie die wij vanavond hebben... ...of hebben we dan geen consequenties... ...die we daaraan verbinden. Kortom, wat gaan we daarmee doen? Vraag aan mij... Ik wil nog wat... Dat is voor de raad volgens mij. Meneer Kramer. Ik wil nog wat zeggen over die reintegratietrajecten. Zoals nu heeft de gemeente Haarlem een aantal extra reintegratietrajecten ingekocht voor mensen in de bijstand. En dat zal dan dadelijk ook zijn voor de mensen met naar vermogen. Maar mij lijkt het wel essentieel dat ook zeg maar, wat Haarlem nu extra heeft ingekocht, dat het ook gaat slagen. Want we zeggen allemaal wel van ja... Paswerk kan dat dadelijk allemaal gaan doen en zal daar dus winst uit gaan behalen, maar ik moet dat nog maar zien of ze dat lukt. En dus eigenlijk is dat heel essentieel voor wat Halen nu aan uh, een, een extra pakket eigenlijk heeft uh, gekocht binnen Paswerk, of dat gaat slagen. Want als daar dadelijk... een antwoord op geven. Hm? Er, moesten, er moesten 80 trajecten gedaan worden in verband met het tekort op de begroting. Hè? er moesten 80 trajecten uh, weggezet worden voor Halen. Uh, en dat zou gerealiseerd moeten zijn uh, voor 1 juli. En op dit moment zijn er 75 uh, al uh, gevuld. Dus er zijn er nog 50 aan. En het, het heeft overigens zo'nzelfde dus vraag neergelegd bij, uh, bij Paswerk. En daar gaan we nu mee aan. De vraag die wij gesteld hebben is. Als straks de huishoudtoets uh, van toepassing is. En, dan, uh, en daar heeft Sandvoort mee te maken met ongeveer 50 mensen. 50 gezinnen. Uh, dan... Uh, nou pas weer, zijn jullie dan in staat om voor die 50 gezinnen het eenmalig, want het zijn niet verplicht, maar eenmalig aanbod te doen uh, met een traject waarbij mensen dan ook gegarandeerd een baan hebben voor tenminste een jaar. Ook die uitdaging gaat pas aan. En dat nee, geldt overigens ook voor Heemsteden. En hoe zit dat dan, zeg maar dadelijk, uh, zit daar dan subsidie op vanuit het Rijk? Dat de mensen, uh, zeg maar, in een bedrijf uh, mensen dan uit het netwerk naar vermogen aannemen. Krijgen die dan subsidie? Dat bijvoorbeeld helft van het loon wordt betaald door het Rijk of door de gemeentes? Of is dat puur alleen dat het bedrijf gewoon het volledige loon uh, overneemt? Nee, nee. Um, de mensen die straks uit de WSW... ...of WWB of Aion gaan en die gaan bij, bij, op de reguliere arbeidsmarkt werken. Daar wordt, van, daar wordt uh, door het UMV de loonwaarde van bepaald. En stel die loonwaarde is 70%, dus, dus die persoon heeft een verdiencapaciteit voor het bedrijf van 70%. Dan krijgt hij ook een loon van 70% uitbetaald door het bedrijf. En dan krijgt hij 30% aangevuld uh, vanuit de loondispensatie. En, uh, en, boven, en daarnaast is er dan ook nog een keer een, uh, een vangnet uh, uh, voor het risico. Uh, omdat, ja je hebt natuurlijk, ja, SW's, mensen zitten niet voor niks in de WSW. In de, in de die zijn dus wat gevoeliger misschien voor ziek worden, uh, eerder uitvallen of wat dan ook. En ook daarvoor is een vangnet uh, dat dat niet op de nek komt van, uh, van, van het bedrijf, uh, maar van, uh, van, van, de, van de overheid. Het vervelende is wel en daar had de heer Bluis het over, uh, Er is verschillende keren op aangedrongen. Ik heb er zelf ook nog een keer met, uh, met uh, kamerleden over mogen praten, een, een maand of zes geleden. Maar we krijgen het niet voor elkaar bij het kabinet om, uh, net als in Duitsland, gewoon de verplichting in de wet op te nemen dat bedrijven mensen aannemen. Dat een bepaald percentage van... En je hebt het in andere landen, zoals in Duitsland, heb je dat. En ik weet niet of u uh, de, de laatste berichten een beetje gevolgd heeft... Maar ik heb uh, wat, wat, wat uh, interviews gelezen van grote bedrijven. En uh, die zeggen van nou, Tata Steel bijvoorbeeld. Nou, ik heb tien stageplekken, maar daar ben ik ook wel klaar. Uh, en nog anderen. Uh, dus ondanks het feit dat, uh, dat het kabinet dacht en uh, de heer de krom dacht van nou, ze staan wel te trappelen. Uh, om die mensen op te nemen als ze en, uh, en, en, en met de loondispensatie en met dat vangnet enzovoort enzovoort. Dan willen ze die best wel graag opnemen, want dan komen ze ook in de krappe Nou, Op dit moment is er in ieder geval nog geen sprake van. Dames en heren, ik stel voor dat we ons beperken in de discussie verder tot de hoofdlijnen van deze kaderstelling. Dat is de uitgangspositie. En Het is een buitengewoon interessant en complex onderwerp. Als u vindt dat het nog een keer in de volgende fase terug kan komen, dan kunt u daar ook een apart thema aan koppelen. En dan kunt u... Alles vragen wat u wilt, maar daar is eigenlijk deze debatronde nu niet meer voor bedoeld. Wie wil nog iets in debat toevoegen? Meneer Bouberg was iets eerder, en dan meneer Bluis en mevrouw van der Veld. En we gaan Daan in een afrondende fase. Ik, ik wilde met name op dat laatste punt wat u als voorzitter aan het orde brengt, uh, nog even ingaan, voorzitter. Wat in de discussie is even genoemd, de mogelijkheid om een verdere schaalvergroting. Uh, uh, te bewerkstelligen. door samenwerking met nog andere uh, van deze SW-bedrijven. En ik vraag me af, en dat is voor vanavond te ver, maar daar zou ik het graag nog een keer over hebben, in hoeverre de gedachte van de gaan we gaan decentraliseren deze problematiek, omdat de gemeenten vanuit hun bekendheid met de gevallen uh, effectiever kunnen opereren dan op het moment dat je dat vanuit een uh, wat grotere afstand moet doen, in hoeverre dat, dat die gedachte inpasbaar is... Um, um, uh, uh, ...haalbaar is op het moment dat je dan in je organisatie van hoe je dat gaat doen... ...juist naar een schaalvergroting gaat. Nou, dat, dat lijkt mij iets voor een toekomstige discussie. Dus het is net wat u zegt. Ik stel voor dat de wethouder dat meeneemt met een volgtraject. Nee, want dat, is namelijk, dat gaat over scenario 5. En dat is van belang om even te melden. Ik, als het in scenario 5 staat... Ja, want dat, op... dat gaat namelijk over de mogelijke fusies. Uh, ja. dat, staat er, dat staat er niet voor niks in... De schaalvergroting staat er mede in, omdat uh, in het kader van uh, de nieuwe indeling van de werkpleinen. we gaan terug van uh, 200 zoveel naar, naar 30 werkpleinen. waarvan Haarlem uh, is, is daarbij centrumgemeente. En Haarlem krijgt dus ook, uh, heeft dus ook nu vanaf april. de taak om een uh, nieuw werkplein op te zetten. UWV participeert daar nog wel in, maar alleen met een digitaal loket. En uh, dat werkplein omvat het werkterrein zuid en Middenkermeland Zuidkermeland is paswerk Middenkermeland is de meergroep dus als je een integrale arbeidsmarktvoorziening wil hebben dan ligt het voor de hand dat je dat tenminste opschaalt naar Midden- en Zuidkermeland dat lijkt mij althans een, een logische gedachte want dan heb je namelijk één arbeidsgebied zit daar zit in uh, de WW en alle andere dingen die daaronder komen, zoals Wajong, WWB en WSW zitten daar dan in en in die zin is de gedachte ook geventileerd om die opschaling te doen. Maar je zou ook nog een keer naar de andere kant kunnen kijken. Maar het meest van de hand ligt de meergroep. Meneer Bluis. Ja, ik wil alleen zeggen dat in, in principe besluiten wij over punt 8 en 9. En uh, ja, volgens mij staat daar uh, goed alles verwoord. woord. Dat vond trouwens toch duidelijk van het stuk en ook dat andere stuk. Dat men wel uh, weet waar men aan toe is en dat men ook gewoon de uitdaging aangaat om, om dit te realiseren. Dus... Wat dat betreft mijn complimenten en mijn ondersteunen 8 en 9 en zullen dus uh, voor het voorstel stemmen. Mevrouw Van der Veld. Ja, waar mijn gedachten naar uitgaan is uh, de andere gemeenten. In hoeverre zijn die al met hun keuze van scenario en sluit het aan met datgene wat wij hier vanavond bespreken. Dat is eigenlijk uh, de vraag die bij mij in ene zo opspeelt van ja, we kunnen wel hier een bepaalde richting gaan bedenken. Maar het zou toch fijn zijn als je dat met z'n allen zo kan bedenken. Ja, in, in mijn beleving heeft de wethouder daar in eerste termijn een spiegeling over gegeven. Ook het knelpunt benoemd. Uh, dat is ook de reden waarom we proberen, en zo heeft hij dat ook letterlijk gezegd, die samenwerking met Haarlem zoeken. En daar kunnen anderen ook bijschuiven. Maar dit is een oriëntatie. Klopt dat wethouder? Dat is de essentie van uw betoog? Klopt. En, en, en de andere gemeenten die staan nu ook aan de vooravond van zulke besluiten. Dus er is nog wat onduidelijkheid, maar die gaat komen, denk ik. Ja, meneer Babits. Ja, er was, maar, er was nog één ding mij niet helemaal duidelijk. In het eerste deel van het betoog van de wethouder uh, zei dat uh, Bloemendaal uh, en Heemstede er anders in staan, als ik dat goed begrijp. Ja. En, maar op wat, op wat voor manier staan zij er anders in dan, dan Stamford? Dat, dat heb ik niet helemaal uh, begrepen. Graag kort, uh, meneer Tonen. Heemsteden, Bloemendaal en Haarom-Liefspaar hebben één gezamenlijk sociaal dienst. Dus ze die hebben een andere schaal dan Zandvoort. Uh, dat is één. En twee, zij, uh, zij veronderstellen dat het ook mogelijk moet zijn om alleen beschutwerk te doen... en voor de rest uh, links en rechts in te kopen. En dus het ontmantelen van een GR. Dat moet ook onderzocht worden wat dat gaat kosten. Dank u wel. Is het laatste... Is het laatste... Nee, nee, nee, nee, nee, meneer Brabits. Het is een debat... Het vragenrondje is echt voorbij. Ik ben zeer kolant geweest met een aantal van u. Dus u heeft allemaal heeft minimaal een één vraag kunnen stellen. Het is debat. Ja, en er komt nog een vervolg nou, in dit hele traject met een aantal eikmomenten. Dan komt u aan bod. Meneer Van der Drift wil nog iets aan het debat toevoegen. Ja. Nou, ik wil in ieder geval ook even aangeven dat ook de VVD dus blij is met dus deze uitgangspunten, dat we daar achter staan. En ik aanneem dat op het moment dat er dus een keuze wordt gemaakt voor de scenario's, dat we dus nog een keer met de inderdaad daarover kunnen praten. De Raad nou, Ja, precies. Ja, u wordt bediend. Mevrouw Rietkerk. Nou, de PvdA wil ook nog even heel duidelijk stellen dat we blij zijn met uh, wat er nu voor ons ligt en... Uh, voor ons uh, zal het geen probleem opleveren bij besluitvorming. Dank. Ik rond het debat op dit onderdeel af en ga naar agenda punt 4. Agenda punt 4 is de definitieve verklaring van geen bedenkingen in zaken de natuurbrug zandvoort selaan Wenst één uur daar het debat over of kan dit door naar de besluitvorming? Nou... Uh, wie bijt de spits af? We gaan een wat informeel debat doen. Meneer Blaas. Ja, we hebben gisteren natuurlijk een discussie gehad over uh, de hondenuitlaatplek en zo. En uh, ja, het is jammer natuurlijk dat het zo laat dan komt. Hè. Aan de andere kant kun je je vragen, ja, had de provincie daar niet bij stil moeten staan? Dus, nou ja, okay. dus wij denken ook dat je toch moet kijken of er wat, uh, een oplossing te vinden is. Maar wij vinden niet dat je daardoor uh, de natuurbrug uh, nu verder uh, de bedenkingen tegen het, het proces moet hebben. Dus ik, uh, ik rijd er ook elke dag natuurlijk langs daar. En uh, dan zie je dat er verderop, voorbij het heen en tussen het eerste huis. En dat is nadat dat je de oude Duitse muur ziet. Daar ligt een stukje braakliggend grond en... Ik weet niet van wie het is, maar het ligt al 100 jaar braak. Of er staan wat bomen op. Dus toen dacht ik van, nou, misschien is daar nog ook een mogelijkheid om daar dan eventueel door te kijken. Dus met andere woorden, ik wil eigenlijk de wethouder meegeven, ga toch in gesprek met de, met de provincie daarover. En uh, misschien is dit wel een optie om uh, dat stukje trein te gebruiken. Of een stukje daarvan. Want het gaat natuurlijk niet om, om 100 plekken. Ik denk als, als, je, als je zegt vijf plekken of zo. Dat je denk ik al, of tien of dat je al voldoende dat doet. En, en aan de andere kant, het is ook een stukje natuurgebied. Dus ja, het heeft er ook dan een toch een beetje een toeristische, toeristische functie. Voorzitter, uh, als ik als ik er even op, uh, op in mag gaan. Dus is... uh, in het stuk staan ook een aantal er zijn ook een aantal uh, aantal alternatieven genoemd om uh, te parkeren, het duingebied te betreden met, uh, met honden, vindt u die niet voldoende? En uh, u heeft het over uh, het creëren van nieuwe parkeerplekken. Verder op de Zandvoortse Laan. Uh, u heeft het over vijf. Ik hoor daar tien. Ik denk dat je de tien zeker nodig hebt. Uh, want anders wordt het al gauw een gauw teleurstelling. En dan krijg je ongetwijfeld over een jaar of twee het groot verwijt dat de gemeente niet ge ge ge gezorgd heeft voor genoeg parkeerplaatsen voor mensen die het hond. Want dat, dat blijft aan de gang. Uh, overigens... Um, nog even terugkomend op de alternatieven. Ik heb ze ook bekeken. en ja, Het zou geen probleem moeten zijn. Want het gaat natuurlijk om autobezitters. En het lijkt me toch makkelijker om, makkelijk om een stukje om te rijden. Om van, via de andere kant dat, dat duingebied uh, te betreden. Daarbij heb ik vanochtend ook een wandeling gemaakt. Ik begrijp dat er meerdere mensen op de Slaan geweest zijn vandaag. Dat heb ik ook eens gedaan. En ik ben gaan wandelen. En vanaf... Uh, het, uh, het pannenkoekenhuis, het, het parkeerpla uh, die parkeerplaats die, uh, die ook genoemd wordt als alternatief, maar gisteren zo heel uh, ja, heel veel argumenten tegenwaarde. Corruptie, voorzitter. Welke kant heeft u gewandeld? Aan de oost aan de zuidzijde van het Noordzijde? Ik heb, ik heb vanaf de, de, de, de uh, vanaf het parkeerplaatsje... Bij de ingang bij het pannenkoekenhuis ben ik de, de het zebrapad overgestoken. Hè? Ja, daar dat is, ik dat is daar het... heel veilig. Ja, dat is heel veilig. En ben toen naar de blinkerd weg gelopen. En ik heb ook het stukje blinkerd weg nog even genomen tot aan het hek. Dat kunnen nemen. Inderdaad. En ik zal u vertellen, ik, ik heb vrij rustig aangedaan. Ook dat nog. Over het algemeen heb ik een vrij stevige pas. Maar ik, ik heb rustig aangedaan. En ik heb daar zeggen en schrijven acht minuten over gelopen. En dan praat je dus over acht minuten dan moet je je toch voorstellen dat je, laat me even uitlaat, moet je je voorstellen, je, hebt, je krijgt een, een VVV-gids, een brochure voor je neus. En daar wordt een natuurgebied in aangeprezen. en daar staat in dat bij de parkeerplaats op acht minuten loopafstand... ...een prachtig gebied is... ...om met je hond te rennen... ...om te genieten van de natuur... ...dan is dat een enorme aanbeveling... ...en er is niemand die dat leest... ...die dan zou zeggen van... ...acht minuten, moet ik acht minuten lopen naar dat gebied... ...terwijl nu iedereen allerlei mogelijk bezwaren oproept... ...om dat toch maar vooral te vermijden... ...en ik denk dat je helemaal de verkeerde weg op gaat... ...als je op basis van... van, van ...die inbreng extra geld gaat besteden aan een paar extra uh, parkeerplekken. Te meer omdat wij ook nog hebben afgesproken dat de uh, aanleg van deze natuurbrug... ...de gemeente in feite geen cent zou moeten kosten. Mevrouw van der Veld. Ja, meneer Stammes, ik kan me heel goed voorstellen wat u nu zegt. Het klinkt ook als een klok, hè? die acht minuutjes lopen. Dat, uh, uh, ik, ik kan me, ja, als ik dat in een foldertje zou zien staan... zou denk ik denken: hartstikke te gek, leuk dichtbij... Alleen als je gewend bent om daar iedere dag met je hondje naartoe te gaan, dan is dat die acht minuten lopen extra, vinden sommige mensen te veel. En als er nou toch gekeken kan worden om met weinig middelen daar alsnog wat parkeerplaatsen aan te leggen, wat is daar dan op tegen? Nou, weinig middelen, dat betwijfel ik. Want het, het blijft hoe dan ook geld kosten en alle beetjes helpen. Ik bedoel, we hebben een, een bezuinigingsronde gehad eh, dit jaar. Er zijn een heleboel verenigingen zijn gekort en dan gaat het om bedragjes van 2.500 en, en allemaal van dat soort zaken. Er zijn de mensen enorm door geraakt. En dan zal je het aan de andere kant weg gaan gooien voor, voor een, een aantal parkeerplaatsen. Voor mensen die. Ja, die even moeten wennen aan, acht minuten extra lopen. Nou moet je luisteren, als jij daar in het duingebied uitgebreid wil wandelen, dan kunnen die acht minuutjes er ook echt voorbij hoor. Nou, ik heb er niet gezegd dat wij die centjes moeten uitgeven. Ik, ik ben meer van het idee dat we dat bij de provincie moeten neerleggen. Dat het blijft goed en ook belastinggeld. Heeft. Dat blijft belastinggeld, ben ik met u eens. Maar als we dat tegenover de, de natuurbrug neerzetten, dan valt het wel weer mee. Meneer Drommel. Dank u voorzitter. Geen bedenkingen natuurbrug. Dat is in de agendapunt, heb ik begrepen. Nee, nee, nee, nee, nee. Een van de grootste bezwaren is het vervallen van parkeermogelijkheid aan de Blinkertweg. U heeft, wethouder, serieus gekeken naar alternatieven binnen het gebied. Zo schrijft u. Op de huidige locatie ziet u geen mogelijkheden de plaatsen te compenseren. Het belang van een natuurbrug dient te prevaleren boven het bestaan van een aantal parkeerplaatsen. Deze tegenstelling stuit de VVD tegen de post. De brug dient te prevaleren boven het huidige bestaan van de parkeerplaatsen. Niet een keuze van wat zullen we doen, nee het ene gaat weg ten koste van het andere. U heeft serieus gekeken. De VVD is ervan overtuigd dat u dit gedaan heeft. Natuurbrug is belangrijker dan de huidige plaatsen. In een dorp als het onze is de onderlinge binding juist afhankelijk van plaatsen en locaties als deze. Ontmoetingsplaatsen voor een enkel sociaal contact. Samen een wandelingetje maken. Eventjes maar. Maar wel al jaren achtereen. De hond uitlaten is slechts het middel om juist die sociale bezigheden te onderhouden. Een klein rondje in Duin met je paarder, buurman of de toevallige ontmoeting. Mogelijk een aanleiding voor nieuwe vriendschappen. Waarde, misdames. Mag ik even, even een kleine opmerking? Mag ik hier nee op zeggen dan? Over die. Ja, je mag alles okay. zeggen natuurlijk. Dit is, dit is een debat. Maar het, het is zo leuk wat u zegt. In de sociale contacten. Daar komen inderdaad ja, groepen, groepen bij elkaar. Ik heb een, ik heb een voorstel. Spreek met z'n allen af op de parkeerplaats bij het pannenkoekenhuis En ga dan. Ja, maar, mensen, maar, mensen, maar, maar nou is het toch van de noodzaak die te liepen uitlaat heb leid. ik een hele mooie optie voor u, die zeker voor u toepassing is. Sociaal aspect en dergelijke. Veel psychische problemen, let op meneer Stammers, veel psychische problemen, er komt nog meer, maar ook andere problemen, worden opgelost met het advies, koop toch een hond. Een voor velen werkende therapie. Dit kan daar niet meer. Het is voorbij. De aangedagen alternatieven werken niet. Natuurbrug moet prevaleren. De VVD vindt dat een en ander wel samen kan. Het is wel leuk, meneer Stammer, als je hebt toch even luistert naar een bagatel die dus meer is dan een kleinigheid. Het is ook leuk, ik lach toch heel erg van. Nee, nee, maar dat waardeer eerlijk ook bijzonder. Maar het is toch het aardige van iets leuks. ...dat je dan ook beseft wat je hoort. Ik ga verder. De VVD vindt dat een en ander wel samen kan. Alhoewel de natuurbrug nog steeds geen enkel belang echt dient... ...een non-oplossing voor geen probleem... ...halen alle hekken weg rond het hertenkamp... breng de verkeersveiligheid terug, verkeerssnelheid terug naar 30 kilometer... ...en maak van heel Zandvoort een natuurpark. Inclusief de omliggende duinen en campings. Ik meen dit oprecht... Doe als in Zuid-Engeland en laat de herten door het dorp lopen. Maak hier een unique selling point van voor Zandvoort. Great Britain doet niet anders. Maar ja, Zandvoort is Engeland niet. Bent u wel eens in Engeland geweest, meneer Stammers? Natuurlijk. En bent u wel eens wakker geworden met die stevig gefietst? Met die honden. Bent u wel eens wakker geworden met die wilde paard die dan kop, kophoofd in uw tent steken? Lief he. Heerlijk. Dit schept sociale contacten. De VVD vindt dat de natuurbrug over en de parkeerplek langs de weg samen kan. We zullen instemmen met het voorliggende voorstel omtrent de geen bedenkingen. Maar overwegen het voorstel van een blinketweg te amenderen. Waarom deze route? Wij steunen uw persoonlijke betrokkenheid. U kunt verder. Kortom, de VVD zou graag zien dat alle creativiteit... Van het apparaat ingezet wordt om wel een parkeerlocatie te verkrijgen en de creativiteit niet aanwendt om juist dit te weren. Graag zagen wij uw betrokkenheid hierin terug. Dit zou latente groene gedachten stimuleren in plaats van weerstanden aanwakkeren en een polarisatie doen groeien. Kom, meneer Stammers, kom ware collega's. Koop een hond. Kom uit uw kringetje en zoek elkaar op. En 800 meter lopen, zoals een van uw alternatieven, kan voor velen echt niet meer. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Drobbel. Dit is een bagatel. Maar de vrouw, maar... Ja, maar... Ik nog wel... Nee meneer, even... Even... En zelfs als het door een vrouw gezegd zou worden, heeft het daarmee nog meer waarde dat het ik het slecht zeg. Maar dit is voor u. Dames en heren. Mag ik nog één opmerking maken voorzitter? Een serieuze opmerking over. Dan mag die. Dat is, dat is fijn. Nee, de heer Drommel die heeft, het, heeft het over het feit dat de, de gemeente de natuurbrug belangrijker vindt dan, dan die parkeerplaatsen. Maar eh, in principe zijn daar geen parkeerplaatsen. Het is, er zijn, natuurlijk, er kan geparkeerd worden, maar eigenlijk is het bijna gedogen van de, van de eigenaar, van de grond waar nu de auto's neergezet worden. En Niet dat u, en, de, en, die, en, die plek, en die plek die verdwijnt gewoon. Nu komt u een begrensterijn voor de PvdA. We praten over gedogen en iets doen wat we dus al lang toestaan te doen. En dan stellen we vast dat we dus doen. Toch? stellen we vast dat, dat de eigenaar van, van dat, dat pand en die parkeerplaatsen dat doet. Is dat wat anders dan doen? Wie wenst nog... Het debat. Mevrouw van der Veld. Uh, nou, ik, ik zou het Zondtijd. toch graag uh, even naar voren willen brengen. Weer, wat gisteravond ook een beetje naar voren kwam. Over dat gewoon langzij parkeren op de slaan. Ik lees toch weer in het stuk dat er gezegd wordt dat in de lengte parkeren niet mogelijk is omdat het 60 kilometer is. Dat is natuurlijk de reinste onzin. Want als je gaat kijken naar de zeeweg. Dat is een 80 kilometer weg. En wat zien we daar? Parkeeravonds. Ik heb dat gisteren toch aangegeven. En ik zou het toch als een van de opties willen meegeven. Het enige wat er moet gebeuren is inderdaad een, uh, nou ja, een, een, een aanpassing langs zij om dat te realiseren. Maar het is wel degelijk mogelijk. Ja, maar je en pelt... als dit soort dingen in stukken komen, dan, dan gaan we maar eigenlijk meteen naar komen. Ja. Dus ik denk van, gaan maar we, zij... we eerst onderzoeken. Of... Ja, maar, die ja, maar die zij komt, inleiden. is dat veel lastiger. Zij, kan zij kan wel. we wel zoveel slaan. Met Bavits. Ja, dank uh, u wel voorzitter. Uh, even heel kort dan de mening over, over, het, uh, over het uitlaten van, van de honden. GroenLinks denkt dat toen uh, de PWN zei dat het losloopbeleid niet zou wijzigen. Uh, dat ze op dat moment eigenlijk ook hadden moeten zeggen dat uh, de parkeerplaats feitelijk wel zou uh, verdwijnen. En daarmee eigenlijk het losloopbeleid wel beïnvloed zou worden. Dat was het meest eerlijk geweest op dat moment. Maar... Uh, dat is, dat he, mensen worden er nu mee geconfronteerd en ik kan me voorstellen dat het bij sommige mensen gewoon koud op hun dak valt en dan krijg je ook reacties. Dat is misschien veel meer nog het feit dat het koud op, het, op hun dak valt uh, dan dat uh, er, er, er een heel groot probleem is om 800 meter of misschien langer of korter uh, te lopen. Waarbij ik wil aantekenen dat het voor sommige mensen inderdaad gewoon niet meer mogelijk is. met betrekking tot de kosten van het aanleggen van parkeerplaatsen zou ik toch de wethouder willen vragen of er niet iets is op te lossen door een parkeermeter daar ook neer te zetten. Uh, en uh, op, op, die, op die manier uh, iets met de financiering te doen. Maar goed, dat was even een, een, een, een nou laat ik maar even een hersenspinsel uh, noemen. Uh, het gaat ons. Om... In de, in de kern, uh, om het feit dat eigenlijk mensen zijn beloofd dat het, uh, het loslopen als, uh, als zodanig, zoals het toen was, niet uh, veranderd zou worden. En het, dat wordt het nu dus wel. en Ik, ik vind op dat moment wel dat je dat tegemoet uh, uh, moet komen. Ja. Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Bavits? zeker Op grond daarvan meent de heer Bavits dat het beleid verandert? Nee. Dat zeg ik niet. Kijk, um, ik, ik denk even, want we, we hebben het hier altijd over, over, over denken vanuit de klant of vanuit de inwoner. Uh, en niet vanuit onszelf. Kijk, als je als uh, uh, gewoon als inwoner. Uh, Zou je gewoon de vraag kunnen beantwoorden? Nee, wacht even. Het is even om uit te leggen waar, hoe, waarom ik denk dat, het, dat sommige mensen. Uh, nou, waarom denkt u dat het beleid verandert? Nou ja, dat, zo heb ik het niet gezegd hoor. Ik heb gezegd dat voor mensen, dat mensen het gevoel hebben dat het beleid wel verandert. In hun, in hun beleving, in hun gevoelsbeleving verandert dat. Omdat als je eerst gewoon met de auto daarheen kunt gaan en, je, en dan uit je auto stapt en dan je hond uit kunt laten, zo. Eh, en dat nu niet meer kan, dan hebben mensen het gevoel als inwoner van nou er is toch iets veranderd in het beleid. Want nu moet ik ergens anders mijn auto neerzetten. Dus het beleid kan loslopen met mijn hond daarheen is in de beleving van sommige mensen dan iets veranderd. Nou ja goed. Kleine vraag aan meneer Bawits, uh, voorzitter. Mm -hmm. U onderschrijft dus het belang van parkeerplaatsen daar. Ja. Hartelijk dank. <laughs> ja, kijk, ik ben er ook heel duidelijk in, want ik, ik voel weer andere vragen opkomen natuurlijk. Kijk, in principe is GroenLinks nee, ik, niet, ja, niet voor uitbreiding van, uh, van, uh, van, van het autoverkeer, maar het hoeft ook niet per se minder. Het is nu eenmaal zo dat het daar zo is... Uh, is... Uh, zoals dit is, en het hoeft van ons wat dat betreft niet te veranderen, en wij hadden ook toen wij, vrouw, volgens mij vrouw de Wit hier hoorden uh, hoorde praten, het idee gekregen van nou aan het loslopen van honden, daar zal, um, uh, zal helemaal niets veranderen nou, die indruk kregen wij toen en.